Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Boerenorganisatie LTO krijgt steeds vaker meldingen van verwaarloosde dieren bij veehouders. In de eerste vier maanden van dit jaar werd tientallen keren alarm geslagen... ongeveer net zo vaak als in het hele vorige jaar. Afgelopen week werden bij een varkensboer in de gemeente Berkelland 400 dode varkens gevonden... en vorige maand 100 dode dieren op een boerderij in Oldenlamer in Friesland... Om dit soort verwaarlozingen tegen te gaan heeft LTO het vertrouwensloket landbouwhuisdieren opgezet. De stijging van het aantal meldingen kan te maken hebben met de toenemende bekendheid van het meldpunt. Op sociale media is naast felle kritiek ook veel bijval voor de aanhouding van columniste Ebru Umar in Turkije. Umar lijkt een deel van de Turkse gemeenschap voor het hoofd te hebben gestoten. Bijvoorbeeld door de Turkse president Erdogan een megalomane dictator te noemen. En op Twitter de hashtag Fuck Erdogan te gebruiken. Op de Facebookpagina Hollandse Turken bestoken voor- en tegenstanders van Umar... Elkaar met verwensingen. Critici van Oema schrijven boodschappen als zwaar verdiend. Ze zoekt weer negatieve aandacht om Turkije zwart te maken. En dit moet een officiële feestdag worden. De Belgische kernreactor Doel 3 is weer opgestart. Eigenaar Engie Electrabel meldt dat de centrale in de loop van de dag weer op volle capaciteit draait. Donderdag werd de reactor 3 automatisch uitgeschakeld toen er problemen waren bij een test. In België zijn vaker problemen met oude kerncentrales. In België kan ze niet missen, omdat anders een tekort aan elektriciteit ontstaat. Op de A59 bij Waalwijk zijn kort achter elkaar twee ongelukken gebeurd door gladheid na een hagelbui. Daarbij raakte vanmiddag zeker één automobilist zwaar gewond. Hij werd geschept door een auto toen die na een botsing uitstapte. Kort daarvoor was er al een ongeluk op de rijbaan in de tegenovergestelde richting. Voor de ongelukken bij Waalwijk werden twee traumahelikopters opgeroepen die op de A59 landen. Daarvoor werd de snelweg in beide richtingen afgesloten. Het weer: wisselend bewolkt met buien, met kans op hagel, natte sneeuw en onweer. Het is maximaal een graad of 9. Ook morgen buien, met kans op hagel en onweer. Het wordt dan zeven tot 10 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de randstad op de A1 Amersfoort de richting Amsterdam staat er dus naar de westen knooppunt Muidenberg 2 kilometer door werkzaamheden. Tot zover de verkeer.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 De zender van CFM even in de wax. Met, uh, deze single Right Between the eyes. Zo aan het begin van U3 uh, alweer. Van Zandvoort op zondag. En inderdaad, een donker Zandvoort op dit moment. Want uh, jouw uh, buialarm, uh, die doet het goed. Ja. Ja. Kwart over vier uh, luisteren. Nou, het is een beetje vroeger geworden, maar goed. Ja, maar we hebben Zandvoort-Zuid en Zandvoort-Noord. Ja, kan, dat zou ik eens Daar kan ja. een fractie van het verschil in zitten. Goed, uh, allereerst even het volgende. Het peloton, en dan hebben we het over wielrennen. De, voorjaar, de laatste voorjaarsklassieke Luik-Bastenake-Luik. Met nog uh, 31 kilometer te gaan en in een stromende regen... Uh, is het inderdaad, uh, zoals het er nu uitziet... Uh, dat het een één grote massasprint gaat worden tegen het einde. Want het uh, peloton zit op 43 seconden van de koplopers... ...en met nog 31 kilometer te gaan. Dus wij gaan ons opmaken voor een massasprint. Wat gaan we verder nog doen? Kwart over vier, rond de klok van kwart over vier. Pits report. Er is altijd, ook al is er geen Formule 1, dit weekend is altijd nieuws uit de racerij. Dus dat rond de klok van kwart over vier. Half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week... ...en die luistert naar de naam Lief. En het gedicht van de dag? Ja, gisteren hadden we ook al zo'n sterke... ...ik wil je terug... Vandaag, waar ben jij? Waar ben jij? Ja, ja, dat is weer een tranentrekker van het eerste uur. Het gedicht van de dag vandaag rond de klok van kwart voor vijf. Waar ben jij? Verder nog wat ander sportnieuws. Als we tijd hebben, ik heb nog uh, waterpolo nieuws voor u. Uh, golf ligt momenteel plat in China. Luiten, de, de wedstrijd is uitgesteld vanwege het slechte weer. Momenteel luiten met op min 13 op een gedeelde vierde plaats. En de leiders hebben min 14 en met nog drie hols te gaan. Heeft Luiter natuurlijk nog kans om gelijk te komen en wellicht een play-off af te dwingen. Maar ja, nog suspended. En als het daar regent, dan blijft het vaak regenen. En wellicht ze, ze hebben daar wel verlichting trouwens in de baan. Je kan het ook s'avonds spelen. Maar ik weet niet wat de beslissing is. Of dat morgen verspeeld gaat worden. Dan zou ze nog een nacht langer moeten blijven. Of dat is vanavond bij Kunstlicht gaan, uh, gaan spelen. Je weet het niet. Uh, we houden u op de hoogte. Dus genoeg reden om ook de derde uur te blijven luisteren naar uw lokale zender FM Op deze inmiddels wat regenachtige zondagmiddag. Ja, zo kan het keren met het weer. <laughs> van de zon duiken we de regen in en donkere wolken in Zandvoort. Maar wel heerlijk hoor. De radio van ZFM is actief met nu Justin Bieber. Hier is de single What Do You Mean. What do you mean.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 What do you mean? What do you mean?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 Stuck up on that stage singing. Oh, I know I'm sad souls, sad souls, darling. Oh, I know I'm sad souls, sad souls.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 God on a oh i know said so said so don't know i know oh said so said Ja, er gebeuren daar hele vreemde dingen in die pizza hoor. Hij ja. took a pill in die pizza hoor. De, de lekkere, dasbare ziel van Mike Posner. Inmiddels kwart over vier. We gaan het doen. CFM Race Radio. Pit Report. We hebben we het uiteraard over het uh, Formule 1-nieuws. Wat Albert jan zei het net al. Ondanks dat er dit weekend niet gereisd wordt, toch voldoende nieuws, uh, Albert jan Ja, allereerst uh, Bernie Ecclestone laat weer van zich horen. De commerciële baas van de Formule 1 wil er alles aan doen om een vrouwelijke coureur in de koningsklasse van de autosport te krijgen... ondanks eerdere uitspraken die het tegenovergestelde beweerden. Ik zou heel graag een vrouwelijke coureur in de Formule 1 zien. Absoluut, voor 100 aldus Ecclestone. Als er een sponsor zou opstaan die geld wil betalen voor een team vrouwelijke rijders... dan zou ik graag meebetalen om dat te laten gebeuren. De 85-jarige Brit haalde kort geleden nog de woede van velen op de hals... door te suggereren dat vrouwen niet serieus genomen zouden worden... in de hoogste autosportklasse en dat ze fysiek niet sterk genoeg zijn om in een Formule 1 bolide te rijden. Susie Wolf, die tot 2015 testrijder was voor Williams... en zich inzet voor de positie van de racende vrouwen... bagatellariseren. De uitspraken van Ecclestone. de 33-jarige Schotse... heeft zelf met hem gesproken over zijn statement Ecclestone. Susie heeft zelf in de Formule 1 gereden tijdens tests en oefensessies. Als iemand naar aanleiding daarvan meer met haar had willen doen... dan was er vast een contract ge contact gelegd. Maar het is niet alleen een kwestie van talent... het heeft ook nog meer te maken met, juist, geld. Pirelli mag bredere banden testen. Bandenleverancier Pirelli heeft officieel goedkeuring gekregen... voor een uitgebreid testprogramma van de nieuwe bredere banden... die vanaf 2017 hun intrede doen in de Formule 1. Directeur Paul Hemberley, van het bedrijf... zette afgelopen maandag nog de boel op scherp... en dreigde zelfs het contract met de Formule 1 in te leveren... als zijn eisen niet zouden worden ingewilligd. We kunnen ons werk zo niet doen... En er is ons gevraagd grote veranderingen door te voeren in de banden. Testen is daar een noodzakelijk onderdeel van. De Internationale Autosportfederatie FIA gaf afgelopen woensdag het verlossende woord. Pirelli mag dit jaar en ook volgende twee jaren specifiek met de nieuwe banden testen... en krijgt daar extra dagen voor. Zowel de voor- als achterbanden van de Formule 1 Bolides worden flink breder... en de FIA ziet in dat, uitvoering, in dat uitvoerig testen van het rubber essentieel is. De Formule 1 plant verder voor 2017... grote veranderingen in het uiterlijk van de bolides... zodat deze nog sneller worden. Bredere banden zijn daar een wezenlijk onderdeel van... van deze vernieuwingen. Prins Bernhard op podium in Monza. Ja, gisteren. Prins Bernard van Oranje heeft zijn eerste podiumplaats veroverd... sinds de autosportliefhebbende mede-eigenaar is geworden... van het circuit Park Zandvoort. Op de klassieke racepiste Autodrome di Monza... eindigde hij met zijn teamgenoot Riccardo van der Ende... als derde in de openingsrace van het nieuwe seizoen... van de GT, GT4 European Series. Het Ecris BMW M4-duo streed lange tijd om de leiding... nadat van der Ende de auto op pole had gezet... en de eerste stint voor zijn rekening nam. In de eindfase moest Van Oranje nog zwichten... voor Maserati en Sin-Equipe's. Regerend kampioen Jelle Beelden en Marco Noorden... finisheden met hun Chevrolet Camaro als zesde... Van de 27 equips. En vandaag wordt de GT4 race vervolgd. Succes, Grand Prix Verstappen langer op de Formule 1 kalender. De Grand Prix van Hongarije, waar Jos en Max Verstappen allebei hun beste resultaat boekten, blijft tot zeker 2026 op de kalender. De organisatoren van de Formule 1 race van de, op de Hoegaru-ring, het circuit dat enkele kilometers buiten Budapest ligt, hebben getekend voor contractverlenging tot in elk geval 2026. De Grand Prix is al sinds 1986 een vaste waarde op de kalender en sinds hij nooit op een andere baan gehouden. Verstappen, dat is altijd al een wens. Hoog, dankzij de prestaties van Max Verstappen... bereikt het enthousiasme voor Formule 1 in ons land een nieuw hoogtepunt. Het idee van een nieuw Grand Prix in Van Nederland... lijkt heel ver weg zo niet onhaalbaar. Maar toch, de ogen van Jumbo-topman Frits van Eert, een van de grootste partners van de autosportcarrière van Verstappen... glimmen bij het idee dat de rapstijgende populariteit van de Formule 1... een nieuw Nederlandse Grand Prix iets wat realistischer zou maken. Ik zal er alles aan doen om dat mede mogelijk te maken. Veel meer mensen kunnen Autosport leuk vinden. Maar nog niet iedereen komt er mee in aanraking. Wordt vervolgd. Dat zou mooi zijn, hè? Weer een Formule 1 uh, hier in uh, Zandvoort. Nou, ik ben benieuwd of we het uh, nog gaan meemaken, Albert-Jan. Ik ook. Ik ook. Mooi, dat was het. Het uh, Formule 1 nieuws. En uh, volgend weekend gaat er weer gereisd worden, hè? Dus... Living on free food tickets. the milk from a hole in the roof where the rain came through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 I love you just as much as she can And she can Closer it, closer the closer the knit the tighter the fit it. and the chill stay away uh, uh, uh, yeah. keep them in stride for family pride you know that faith is your foundation with a whole not lot not. of love and a warm conversation but don't, don't forget the to, forget to make a new strong where you belong and we're living in the love of a common people it's really hard on I'm yeah.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 Het, het is muziek in mijn oor. Ik bekijk...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 Dan fluistert zachtjes mijn naam waarschijnlijk wel afvragen, hoezo kloezel. Nou ja, gewoon omdat we er even zin in hebben. En omdat hij terug is met een nieuwe single, die hoorde je zojuist. Dat was Droomscenario. Daarvoor trouwens hoorde je het uh, Formule 1-nieuws met natuurlijk ook het nieuws over Max Verstappen. Maar we hebben nog uh, meer nieuws over Max, want uh, de familie Racing Days gaan er natuurlijk aankomen. Ja, en vandaar dat uh, hij maakte dat gisteren nog even extra bekend, want... Er staat de fans heel wat te wachten op 3, 4 en 5 juni. Schrijf het vast in uw agenda. Want begin juni, zoals gezegd, zo stelt Max Verstappen, gaat er heel wat gebeuren. De 18-jarige Formule 1-coureur meldt zich dan voor de zogenaamde familie-racedagen driven by Max Verstappen. Ik verwacht veel, voor, veel spektakel, voorspelt de Limburger tijdens de presentatie voor de gelegenheid op het Duinencircuit. Niet alleen qua racen, maar ook met alles er daaromheen. Ik ga zelf handtekeningen uitdelen, demonstraties geven... en zoveel mogelijk bij de fans zijn al dus verstappen... over het evenement op Circuitpark Zandvoort op 4 en 5 juni. En wij weten al van Ton Ariensen dat hij vrijdag daaraan voorafgaande... dus op 3 juni, handtekeningen gaat uitdelen op het Raadhuisplein... en wellicht dat daar ook de Formule 1 bolide van Max... het brullende geluid weer kan laten klinken. Dus Raceliefhebbers zetten de vrijdag de 3 juni er ook maar even bij voor de Family Racing Days. Vrijdag 3, 4 en 5 juni. Verstappen's demonstratieruns in de Toro Rosso vormen uiteraard het hoogtepunt dit weekend. Net als afgelopen jaar toen hij tijdens Italia Zandvoort daar rondreed. Dat is best uitdagend, want dit is een zogenaamd old school circuit... stelt stappen die de Masters Formule 3 race in 2014 won. Het is al erg spannend om hier met een Formule 3 auto te racen. Laat staan met een Formule 1, want dat is extra bijzonder. Dus raceliefhebbers, vrijdag 3, 4 en 5 juni, groot kruisend door... Circuitpark Zandvoort en op die vrijdag daar voorafgaande... Raadhuisplein Zandvoort voor de handtekeningensessie. En wellicht een kijkje van dichtbij op de Formule 1 Bolide van Max Verstappen. En ze verwachten 100.000 mensen per dag. Dus ja, dat gaat een mooi weekend worden, hoor. Zodra ik het dier van de week. Get the road. We hebben in uh, Thalassa bij juttetje, maar wij kunnen er ook wat van hoor. Jorde Je de Jessie uitvoering van Hits: The Road Jack van uh, Ray Charles. Inmiddels over half vijf geworden, tijd voor het dier van de week. En die luistert naar de naam Lief. Het is een, een hele lieve poes en de leeftijd wordt geschat tussen de 4 en 8 jaar. Ze zoekt namelijk een fijn huisje zonder andere katten, want daar is ze niet erg lief tegen. Tegen mensen is ze wel heel erg lief en ze houdt van knuffelen... en ze zit dan ook graag op schoot. Je mag ook lekker over haar buikje aaien en voorzichtig optillen. Maar ik ben, ze is helaas allergisch voor voeding. Nu hebben de verzorgers van het dierenthuis Kennermeland speciaal vers vlees voor haar ingekocht. En hier reageert ze heel erg goed op. Ik had hiervoor kale plekken, een erge jeuk... en nu is dat gelukkig verleden tijd. Deze voeding zal de poes de hele rest van haar leven moeten hebben... en ze mag niets anders hebben. Helemaal niets. Wie heeft een fijn thuis, waar ik ook dan lekker naar buiten kan... en elke dag lekker van het speciale voer kan genieten? En waar verblijft Lief? Lief blijft, verblijft, zoals gezegd... in het Dierenthuis Kennerland Keesomstraat 5, de Zandvoort. Telefonisch bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennembaland. Want ook lief verdient een thuis. Zo is het, Albert Jan. En ga voor lief of de andere leuke dieren naar het Kennemde Dierentehuis aan de Kees straat nummer 5. Uiteraard hier in Zandvoort-Noord. Bijna drie minuten overal, vijf geworden. Straks krijg je natuurlijk nog het mooie gedicht van de dag. Blijf daarvoor luisteren naar CFM Zandvoort.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 Ik zat ik een paar dagen in Turkije over, Jan. Deze heeft werd helemaal grijs gedaan daar op de Turkse televisie. Jawel, joh, de Chris Cap en een Engelsman in New York. Naar nou, het origineel van Sting en een Englishman in New York. Ja, ik, ik heb gehoord dat we gaan waterpolo. In. Ja, ja, maar eerst nog even een updateje over Luik, Bastenaken, Luik. De wielrenners zijn nu uh, aangekomen bij, in, bij Luik. Met nog uh, zo'n 7,5 kilometer te gaan is het peloton weer bijeen. Uh, dus het wordt een massasprint. De spanning al om daar in Luik tijdens deze laatste voorjaarsklassieker. Ja, waterpolo. Ik moet het er even over hebben. Uh, Onlangs werd het OKT verspeeld. OKT staat voor Olympisch kwalificatie toernooi waarbij de, eerste de finalisten sowieso doorgaan naar de Olympische Spelen. Maar wat schetste mij een verbazing... de FINA, de Internationale Zwemfederatie... geeft de waterpoloers van Nederland toch nog hoop op te spelen. Want Nederland verloor namelijk in die halve finale tegen Frankrijk. De Internationale Zwemfederatie, de FINA... heeft de Nederlandse waterpoloers weer hoop, wat hoop gegeven... op deelname aan de Olympische Spelen. Directeur Cornel Marculescu. Zij op een bijeenkomst in Lausanne dat Oranje in principe de eerste kandidaat is om naar Rio de Janeiro te gaan. als Frankrijk wordt gedisqualificeerd. naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens het OKT. De FINA doet momenteel eh, onderzoek naar een wedstrijd op het Olympisch kwalificatietoernooi in Triest... die in de Franse waterpolo's ogenschijnlijk bewust verloren. Frankrijk boog in de laatste groepduel met 13-5 voor Canada en eh, verloor dus en kreeg daardoor Nederland in plaats van het sterke Spanje... als tegenstander in de kwartfinale. Oranje verloor daarin via strafworpen. Het Olympische ticket was voor de Fransen. Een Canadese protestpetitie uh, uh, op internet leidde tot een onderzoek van de FINA. En uh, de, men verwacht daar eind mei de uitspraak van. Dus er, is, er gloort nog hoop voor de Nederlandse waterpolers... om voor deelname aan de Olympische Spelen... Dan nog even een voetbalberichtje. De Catalanen willen een duel met Oranje voor, uh, ten, uh, voor Kruif. De Catalaanse Voetbalbond wil als eerbetoon aan Johan Kruif... een oefenwedstrijd spelen tegen het Nederlands elftal. De federatie heeft een verzoek ingediend bij de KNVB... voor een wedstrijd in december. Volgens de Nederlandse bond is, is dat in, in die principe echter niet mogelijk. We kunnen in die tijd internationals niet bij elkaar krijgen... omdat het geen officiële periode is voor interlands of oefenduels... al dus de woordvoerder van de KNVB... Maar we hebben de Catalaanse collega's wel een brief gestuurd met andere ideeën... om met het Nederlands voetbal en de Catalanen een eerbetoon te houden voor Johan Cruijff. We wachten nu op antwoord. Cruijff overleed, zoals gezegd vorige maand, aan de gevolgen van longkanker. De, broer, de beroemde nummer 14 heeft als clubicoon van Barcelona veel betekend voor Catalonië en de Catalanen... en was bovendien een tijdje speler en bondscoach van het Catalaanse elftal... Het voetbalteam uit Span de Spaanse regio is niet officieel erkend... door de Wereldbond FIFA, maar desondanks een geweldig initiatief. Ik hoop echt dat deze wedstrijd verspeeld gaat worden... ter ere van Johan Cruijff. Tot zover het sportnieuws bij CFM. Zometeen het gedicht van de dag. Maar eerst deze mooie zing van Quincy. Hier is verlangen. Zoele zomeravond. Verschrikkelijk cliché. Je keek naar mij en vroeg me.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 Het was hem de zeer van Quincy, je hoorde verlangen. En van deze zing is het zo'n makkelijk stapje naar het gedicht van de dag. Daar komt hij aan. Het waren er te veel. Nee, praat me niet van vrouwen. De een die was te preuts en de ander was niet te houden. Ik weet niet hoeveel ik er beminnen kon voordat ik rust kreeg en toen mijn geluk pas vond. Was dagenlang op stap, wist altijd uit te kienen... waar het gezelliger was in het bijzijn van mijn vrienden. Maar toen, toen jij zo plotseling in beeld verscheen... vergat ik alles, alles om me heen. Waar ben jij mijn leven lang geweest? Van jou, mijn schat, hou ik het allermeest. Wat je doet, wat je zegt, ik geniet zo van jou. Want van kop tot teen ben jij zo'n eerlijke vrouw. Als je maar naar me kijkt, dan kan ik niet verwoorden wat ik al voor je voel. Ik lijk wel een gestoorde. Ik heb in geen tijden meer zo top gevoeld door alles wat je met me doet. Samen met jou is het één groot feest.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 Maar waar ben jij dan toch mijn hele leven lang geweest? Samen met jou. De enige, enige echte vrouw... waar ik zo ontzettend veel van hou. Wederom een gevoelig gedicht van de dag, Albert Jan. Hij is mooi, hè? Hij is zo mooi, zo mooi. <laughs> Heb je ook zo'n mooi gedicht voor ons? Je kan hem opsturen, hè? Heel eenvoudig via at redactie Redactie.cfmzandvoorts.nl. En wie weet, misschien komt jouw gedicht wel langs bij ons op de radio. Op zaterdag of zondagmiddag.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 Ja, het mooie gedicht van de dag gooi je als eerste Hans de boy... en een vrouw zoals jij. Ja, die slootel aardig hangen. Wat wil je zeggen? Ik moet even wat zeggen, hoor. Ik kreeg een, van een trouwe luisteraar, Resse... Ja? kreeg ik een heel lief en aardig appje over het gedicht. Oh, kijk. hartelijk dank, Jolande. Nou, alsjeblieft. <laughs> en uh, ja, achter die uh, plaatjes is van uh, Echo Smit, en de cool kids. Het zit er alweer op, maar jij hebt vast zeker nog even uh, wat nieuws nou, over uh, duurreden. Als, als ze weten dat we tot vijf in ja, de ja, lucht ja, ja, zijn. Ja, daar doen ze het om. Luik Bas <laughs> is zojuist uh, in, een, uh, uh, ja, in een hele spannende uh, finale... Gewonnen door Wouter Poels van de Skyploeg. Het ontbreekt mij nog waar de Nederlanders zijn geëindigd. Maar Wouter Poels wint de laatste voorjaarsklassieker... Luik Bastenakenluik in barre en veranderlijke weersomstandigheden. Een prachtige klassieker, Luik Bastenakenluik. Nogmaals, gewonnen door Wouter Poels van de Skyploeg. Oké, okay, het zit erop voor ons. Werkoverleg. Werkoverleg en uh, volgende week, uh, dat zijn we er niet. Boutepols uh, is een Nederlander, hè? wist je dat? Ja, is hij. Het ja. het? <laughs> Oké, okay. uh, heel dus goed, <laughs> Nederlandse overwinning, in luik vasten Komt hij nou mee? Ja, uh, een beetje uh, laat is uh, nooit. Volgende week dan uh, zit uh, Andor bij Salford op zondag. En ik uh, binnen volgende week zaterdag weer. Ben jij een dagje vrij? Hè, geloof ja, ik. Ja, nou het hangt er even vanaf. Ik houd even het, uh, de luisteraars en kijkers in spanning. Jij gaat koningin vieren. Ga, ik ga koningin vieren als deze ene. Oké, kan.